En dat bieren, hoe krijgen ze dat in een blikje zonder dat het alle kanten opschuimt? Ik ben er heel benieuwd naar. En als jij het weet, bel je hoop ik naar 0800 1121 Vier uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal.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 De FBI zoekt naar mensen die verantwoordelijk zijn voor internetaanvallen op bedrijven die Wikileaks in de ban hebben gedaan. De activisten horen bij de internetactiegroep Anonymous. Die voerden onder meer aanvallen uit op de sites van Visa en PayPal. Het is niet bekend of de FBI mensen heeft aangehouden. De Britse politie heeft gisteren vijf mensen opgepakt die bij Anonymous zouden horen. In Nederland werden in verband met de zaak vorige maand al twee jongeren opgepakt. Het afschaffen van de strippenkaart moet worden uitgesteld. Dat vindt de Tweede Kamer, die een PvdA-motie met die strekking steunt. De Kamer wil dat het kabinet binnen een maand verslag uitbrengt... over de risico's op fraude met de OV-chipkaart. Tot die tijd moet er worden gewacht met de verplichte invoering ervan. Minister Schultz van Hagen zei eerder dat ze het niet nodig vindt... om het afschaffen van de strippenkaart stop te zetten. Schultz heeft er met de vervoerders over gepraat... en ze vindt de afschaffing een beheersbaar risico. Schulds benadrukte dat ook met strippenkaarten veel wordt gefraudeerd. En dat het lang naast elkaar bestaan van twee verschillende systemen relatief duur is. Het weer, het is helder. Het vriest in het binnenland een graad of vijf. Overdag veel zon en maximaal rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Een hele goede nacht. Over de helft alweer van deze aflevering van uh, Nachtzuster... En dat betekent dat we nog twee uur te gaan hebben vol vragen en antwoorden. En uh, in die uren ben je van harte welkom om uh, te bellen als je verstand van zaken hebt. Of als je zelf rondloopt met een vraag natuurlijk. Je kunt ook altijd even mailen nachtzuster-omroepmax.nl En we chatten tijdens dit programma via www.nachtsuster.net. Dan kun je daar links in dat, uh, in dat balkje op chat drukken. En dan uh, ben je van harte welkom om mee te praten tijdens het programma via de computer. Maar als je op de radio mee wil praten moet je even bellen 0800 1121. Er staan nog veel vragen open hoor. Anne wil graag weten hoe bier in blikjes wordt gedaan zonder dat het schuimt. Bart, uh, nee, Anneke wil graag wilde graag weten wat het orgaan van Jacobson inhield. Dat weten we inmiddels, maar wie was toch die Jacobson? 0800-1121, als je het weet. Nelly wil alles weten over vitamine. En ik hoop dat er iemand is die haar en mij het antwoord kan geven. Wat zijn vitamine? Hoe zien ze eruit? En hoe krijg je ze ergens in of uit? 0800-1121. Ed vroeg naar het, uh, uh, ja, wat vochthuishouding doet uh, met je lichaam. Dus... Um, uh, hoe gaat het bijvoorbeeld in zijn werk tijdens een verstervingsproces? Waarom wordt dan eerst gestopt met uh, voedsel toedienen en daarna met, uh, met vocht ook? naar verhaal, maar wel interessant om te horen natuurlijk. En uh, hij vraagt zich ook af wat er met je lichaam gebeurt... als je te weinig vocht binnenkrijgt. Gert wil graag weten wat de huwelijkse tradities zijn... die hem te wachten staan als het Roma-meisje waar hij verliefd op is... zijn gevoelens beantwoord. En hij vroeg ook nog even hoe het uh, nu is met uh, Henk van der Velden, de zeezeiler... Dietus wil weten waarom de meeste vogels bruine ogen hebben. En tot slot, Bert-Jan vroeg net nog even hoe zwaar een liter lucht is. 0800 1121 En over lucht gesproken, dit is Phil Collins en In The Air Tonight. Phil Collins. En in the air tonight. Ja, want wat weegt een liter lucht, wil Bert-Jan graag weten. 0800-1121. John, goeienacht. Ja, goedendacht. Hallo. Ik, uh, wou vragen, uh, ik had een vraag. Die uh, meneer die net belde van die uh, kraai ja. Die had een vraag over die ogen. Maar ik wou zelf weten waar je kraai kunt kopen. We zouden het ogen hebben. Maar ik weet begonnen niet de die wees halen, Want ik wil meer als zijn kraaien. De hele tijd wil ik hebben. Oh, het, we hebben, een, we hebben oh, oh, sorry hoor, maar we hebben weer zo'n lijn die je voor 11 cent uh, aanschaft bij de Vibra, uh, want het is echt verschrikkelijk weer. Maar <laughs> nee, het is uh, uh, nog één keer. Jij wil graag weten waar die die kraaien heeft gekocht, want ja. je wil ook een. Ze, maar wat hoor ik bij jou op de achtergrond allemaal? Zit je, heb je? Heb een dierentuin in je dat, kamer? Ja, we zijn we zijn vogels in het verschoende kooi. <laughs> uh, je hebt de vogelkooien verschoond. En wat vervolgens ja. heb jij dan? Ik heb er een heleboel kanaries, uh, ik heb een kwarteltje, ik heb een diamantduifje. Ik, uh, ik heb een japanse meeltjes, ik heb vinkies, ik heb een rijstervogel. Oh, een rijstervogel? Wat is een rijstervogel? Ja, ja dat moest je aan de vogelwinkel vragen. Ik nee. weet ja. het ook niet wel. Stond op het kaartje, ik denk nou nee, mee een rijstervogel. Menu. Ja, ja op een stond menu. op het menu-kaartje. Ja, een Er reis... <laughs> nou, zijn er al twee overleden, dus ik heb er maar eentje over. En, en dat noem jij, dat gaat prima. Ja, het gaat allemaal prima. We ja. zijn <grijpselen> allemaal schoon na, want we zijn klaar. En we nou, hebben een aardappel van gedaan vanmorgen. Maar toen hoorde ik ineens van, ik ga hier, ik ga Ik denk, daar zoek ik al zo'n tijd naar. Maar die, ik wil graag weten hoe, hoe dan we daar aan gaan komen, waar die haalt nou, dan. Ja, John, even twee dingen. Ja. Um, wa wat voor kleur ogen hebben al die vogels van jou? Alles. <grijpselen> ik let er nou zo op. Nee, maar, je zit er nu in de buurt, dus ja, kijk ik denk, even. Waar ik nou naar kijk, je hebt uh, donkere ogen een oranje, oranje omheen, maar het is een diamantduif. Ja, ja de de diamanten vertellen niet hè? Dat is natuurlijk uh, heel wat ja, die anders. Niet. Ja, maar nou, kijk die eens bij, nog bij nog die rijsttevlaaienvogel dan. Ja, ze zijn nog, inderdaad wel donker, want ze zeggen, je hebt er nooit op gelet, ja. Oh, nou, okay. weer wat geleerd. Uh, ja, klopt ja. oké okay. Die vinkjes hebben ook allemaal bruin bruine oogjes. Hé, hey, en ik, ben, ik heb niet zoveel verstand van vogels, maar is het niet zo dat als je er een kraai bij zet, dat die al die andere vogels opeet? Dat doen ik heb kraaien een, toch? Uh, zelf, ik heb zelf zes weken meer al gehad, even erbij gehad. Maar die uh, kleine vogels worden wel verschrikkelijk bang in het begin. Maar dat is een kwestie van een paar uurtjes en dan, dan, dan slapen ze al naast elkaar. Oh, oké. Okay. Nou ja, dan moeten we Dietes even terugbellen. Ja, ik hoop dat je terugbelt. Ik ben echt, ik zo hele tijd zeker anderhalf jaar, twee jaar zoek ik uh, of die, waar je ik, kraaien ik kan kopen. of eventueel, weet ik. Moet je dan niet ja. gewoon naar de Vogeltjesmarkt in, uh, in Antwerpen? Ik zou begonnen niet weten, vandaar dat ik bel. <laughs> nee, het, dus... ik, wacht, ik bel Dietes even. moet ik heel even kijken of mijn telefoon hier, hier goed is aangesloten. Want ik, he, ik heb hier het nummer. Dat is een hele is, grote vogelzaakje, maar die uh, uh, heb ik ze nog nooit gezien, anders ook zo gekocht. Even. kijken. Ja. Want wat is er, Vertel jij even wat er leuk is aan kraaien. Dan probeer ik ondertussen Dietes te bellen. Gewoon de hele uitschaling, Gewoon mooie vogelszwart. Gewoon schitterend. We zien gewoon. Oh ja. En, en, en... Ik heb er meer op gehad een keer. Ja. Ja, dat zei je. Maar die, maar die rijste vogel, die is, uh, is dat dan... Dan heb ik nou het idee dat dat een klein grijs vogeltje is. Eh, uh, ja, ja, je hebt ze wit, je hebt ze grijs. Oh, Dieters is in gesprek. Wacht even. Moet ik vind dat keer... ook zo leuk. Dieters die is ondertussen als een vrienden aan het bellen, want ik was op de radio. Even kijken of ik het nog een keer voor elkaar kan krijgen. Nee, om dit is een gesprek. Ik... En nog bedankt voor je kaartje trouwens nog. Ach, <laughs> nou jij dan ook bedankt voor je kaartje. <laughs> ja, dan krijgen we natuurlijk nu, uh, als het goed is, zo'n uh, 200 keer allemaal mensen die uh, bedanken voor het kaartje. Ik had wel ja. een beetje een lamme arm, want ik ben niet meer gewend om kaartjes te schrijven. Maar ik, uh, ik ben blij dat hij is aangekomen. Ik, uh, ik ga voor jou straks Dieters nog even bellen. Ik probeer ja. het gewoon nog een paar keer. En dan zou hij bellen mij, maar dan maakt me ook niet uit. Het goed. Oh ja, dat ja dat, uh, maar dan krijg ik een hele administratie achter de schermen. Daar heb ik helemaal ah, geen zin okay, in. Nou, dan ik, dan ik probeer dan. hem zo nog wel even. Uh, okay, bedankt voor het bellen en groeten aan de rijstvluivogel. Oké. Okay, hey, hey. <laughs> Doeg. Richard. Ja, dag Astrid. Hallo. Goeiedag. Kijk, het gaat over die, over die roma's hè. Ja. Als het ongeveer net zo werkt zeg maar, als hier bij de woonwagenbewoners zeg maar, in Nederland. Als uh, hier dus uh, een jong stel, zeg maar, een, uh, ja, er wordt dus gezegd ze zijn weggelopen en Ze zijn dus een nacht bij elkaar geweest. Ja. Dan worden ze aan uh, zeg beschouwd maar, als getrouwd. Oké. Okay. Uh, ja, ze, ze trouwen dus dan wel opnieuw, alleen ze krijgen wel een soort, uh, een soort status van, zeg maar, kijk, ze zijn toch samen. Oké, okay, maar als, als in dit geval heb ik, ik heb zo'n beetje het beeld dat uh, Gert en de roma niet bepaald samen wonen. Ja, nee. Maar dan word je dus beschouwd als getrouwd, terwijl je eigenlijk gewoon allebei nog thuis zit en misschien elkaar uh, nooit meer ziet? Nou, nee. Uh, kijk, uh, ja. als jij zeg maar uh, echt samen wegloopt, zeg maar. Ja. En je blijft dus nachtweg, nacht weg, word je dus wel gezien, zeg maar. Dat, nou ja, dat je een soort huwelijk hebt. Ja, Dus dan uh, dan trek ze meteen bij je in. Ja, in principe wel. Dat, uh, als, als we zeg maar, zeg maar, hier dus in uh, Nederland zeg maar, dan, dan gebeurt het zeg maar, vaak zeg maar, dat ze dus een, uh, nou ja, een, een caravan of een woonwijk uh, schappen, maar ja. ze dus samen kunnen gaan wonen. Ja. En hoe weet jij dat? Ja, familie. En wat voor familie? Heb jij? Even... Ja, ja, ik, uh, ik heb de dus familie zeg maar die dus ook in de woonwijk woont en, uh, en dat. Oh, ja. En hun uh, kennis en heel veel kennis dus. Okay. En die familie en kennissen die wonen in een, woonwagen, wonen die in een woonwagenkamp? Uh, ja, uh, nou ik zal je een voorbeeldje geven. Mijn ja. vrouw uh, uh, ja, die heeft niet zoveel kennis zeg maar, met, uh, met, uh, met woonwagens. Nee. En wij zitten dus bij een, uh, een kennis van mij uh, in een woonwagen en die zegt dus tegen, de, van, tegen mij, goh heb je het gehoord, die en die zijn ook weggelopen. Zo, oh, ja, nou ja, het is niet anders, het gebeurt is gebeurd. Zo zeg mijn vrouw, oh, dat is niet zo'n probleem, die komt wel weer terug. En mijn kamerad, die kijkt haar aan zo van, hè? Wat bedoel jij nou? Maar die had niet in de gaten naar mijn vrouw, heb je begrepen? Ja, precies. Ja. Dus, dus het, is, ja, het is altijd een beetje vaag, maar... Ja, maar, maar, maar nou, nou hebben we het dus hoe het uh, over gaat in, uh, in, uh, in, zeg maar in de woonwagenkampen. Maar dat is natuurlijk iets anders dan de roma ja, maar ja, Roma's zijn ook een soort zigeuners. Ja, en de woonwijgers uh, stammen ook weer een klein beetje van de zigeuners af. Ja. <laughs> dus het is natuurlijk uh, bekijkt. Ja, nou ja het, is, het is in ieder geval weer een, uh, een tipje van de sluier. Dus uh, ja. ik ben benieuwd of er nog meer mensen weten. Want ja, uh, je moet maar net een beetje in de gebruiken van de Roma's zijn... wil je ook weten hoe dat allemaal gaat. Dus dit komt er in ieder geval in de buurt. Ja. En um, uh, jij bent niet uh, weggelopen met je vrouw? Nee, nee, nee, nee, wij zijn helemaal officieel. <laughs> helemaal officieel voor het echte hier ja, op het gemeentehuis. Ah, oké. Okay. Ja, bij mij thuis was het niet meer zo streng als de echte zeg maar. Ja. Je, je hebt zeg maar, woonwijnbewoners. Ja. En je hebt dus mensen van de reis. Van de? Van de reis, zo noemen ze het zelf. Van, van de reis? Een, ja. dat, dat is zeg maar weer uh, iets. Uh, die vinden ze zeg, weer dichter bij de zeg maar, dan de import Ah, oké. Okay. Ja, dat is een heel moeilijk verhaal, maar dat is een beetje lastig allemaal. Ja, nou ja ik, ik woon in Kampen en dat, dat is dan grappig omdat het Kamp heet, maar daar hebben we ook een woonwagenkamp. Mm -hmm. en, en daar heb je tegenwoordig ook weer huisjes die er gewoon bij horen. Ja, oké. Okay. Dus dat breidt ja, zich dan zo'n beetje uit en dan heb je uh, uh, buiten de huisjes heb je nog weer de burgers. Ja, ja of de stromboeren. Wat? De strontboeren. De strontboeren? Ja. Echt waar? Nou ja, ja, ja. Kijk, ja. als jij als, jij, zeg maar, als, uh, als burger zeg maar, met een wolwangmeisje trouwt. Ja. Of uh, met een jongen. Ja. Je zou in principe nooit een bewoner worden. Je, oh. blijft altijd, je blijft altijd een boer. Oh, oh, zelfs als je in het kamp zelf gaat wonen, ja? dan blijf ja, ja, ja, je een boer. Ja, ja, ja. ja je, je, je, je, je blijft een boer. Wat een toestand. je bent ben niet een van de reis. Ach, ja, de boer en de reis. Oké. Okay. Ja. ja. Nou, ik... en het, over dat blikje bier trouwens. Ja. Als je een blikje bier bekijkt, ja. dan zit er een dekseltje bovenop. Ja. Dat blikje wordt gewoon vol. En een blikje op de deksel wordt er waarderop gezet. Ja, maar dat is dan precies de vraag van Anne. Want als je glas met bier volgiet, ja. dan komt er een schuimlaag op. Ja, maar als je er heel voorzichtig in zijn giet, of je doet een buisje onder in het blikje en doet hem langzaam omhoog, gaat hij niet schuimen. Oh. Dus. Oh ja, dat doet me even weer denken aan vroeger toen ik moest tappen. Als je dan het glas zo helemaal schuin tegen het tuutje houdt. Dan... Ja, in principe zeg maar, laat je het ook in lopen. Maar als, als je zeg maar de, de vulling. Als je zeg maar een buisje pakt, die doet die onder in het blikje. Ja. En die machines zijn zo afgesteld zeg maar, dat je precies met een bepaalde snelheid omhoog gaan en bier door laten lopen. Dan is het bier als het ware gewoon dood. Zeg, ik weet het niet Richard, maar je hebt verstand van woonwagenkampen en bier. Ja, vooral bier. <laughs> ja, ja. En uh, werk je met bier of weet je nee. Het toevallig? Nee, nee, nee, ik, ik lust dat graag. <laughs> maar dan wel met de schuimkraag, denk ik. Uh, ja. En wat ja. doe je zelf in het dagelijks leven? Ik zit op dit moment in de vrachtwagen. Ah, natuurlijk. Het is weer tien voor alle vijf. Ja. Dus wat vervoeren we vandaag? Uh, allemaal uh, pakjes en onderdelen. Oh, tuurlijk, onderdelen. Dus. Ja. Goed, nou ik kan er eigenlijk niet omheen. We hebben het al gehad over woonwagenbewoners, dus ik ga er eentje draaien. Je probeert het maar. Oké, dag, Richard. Hoi. Hoi. Ja, ja, ja. Ik heb wel even voor je Fransbouwer.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 Yeah. Frans Bauer heet hij en het uh, liedje heet, natuurlijk heet heb je even voor mij. En het blijft ongelooflijk dat dit zo'n enorme hit geworden is. Maar uh, het blijft ook wel een heel dansbaar liedje hoor. Dus ik hoop dat je even gedanst hebt, zo midden in de nacht. Dat je nu weer bent gaan zitten, pen en papier bij de hand hebt. Want ik heb een crypto gekregen van uh, Mieke van de chat. Die stuurt uh, iedere week braaf een, uh, een uh, crypto, een cryptogram door een opgave. En uh, ja, jij mag weer uh, gaan puzzelen. Tot een uurtje of vijf en dan geven we het antwoord weer door. En dan uh, wint iemand die als eerste met het antwoord kwam via de telefoon. Via 0800-1121 wint uh, iets van een prijs. Daar verzinnen we wel weer wat voor. De opgave van vannacht luidt als volgt. Onrustig kind in een bubbelbad. Onrustig kind in een bubbelbad. Negen letters moet het antwoord uitbestaan. En je kunt bellen naar 0800-1121 als je weet wat ik bedoel. René, goeienacht. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Wat zeg je? goedemorgen. Oh, goeiemorgen. <laughs> Zeven ja. minuten voor half vijf, joh. Ja. Ben je ook vrachtwagenchauffeur? Ja, ik ga nu richting Eindhoven. En wat uh, uh, vervoer je? Gloeilampen? Nee, ik zit uh, in een gele firma met rode letters. Oh, die. Ja. Oké. Okay. Nou, uh... Ik heb mijn, mijn zoon gebald en die werk bij een, bij een fabriek waar ze blikjes afvullen. Echt? Ja. Wat doet hij ja. daar dan? Nou, hij is de hoofdoperator. Wat is hij daar, hoofdoperator? Ja. Oh, en, en wat, wat doen ze dan in die blikjes? Die blikjes die worden, op de, als dat op die slas loopt, dan lopen die over een band, maar dan worden die onder hoge druk, worden die afgevoerd. Wanneer nou ze dat, dat gaat dus in één, één, één beweging gaat door, en dan wordt, er dan, wordt de druk, ont, de druk wat er hoog is, worden dus eh, ontrokken. En dan komt de ons erop. Maar ja, die machines die zijn zo ingesteld. Zodat ze dat er ook niet schuimt. Ja, nou ja, dat, uh, dat is meer dan duidelijk. Hey, en, uh, maar ik, ik vroeg wat er dan in die blikjes gedaan werd. Bier, limonade, van alles vullen die af. Oh, dat is allemaal, allemaal door elkaar heen. Ja. Oh, Oké. Okay. Nou, ja. duidelijk. dankjewel. wel. En wat ik sta je wel, uh, wat, ja, luister, bier. Want normaal ja, tegenwoordig ook je feest. Café's met die grote tanks. Ja. Yeah. Ja, Vroeger werd het bier uit vaten, werd met koolzuur uit de kelder omhoog gedrukt. Ja. Yeah. Want het schijnt dat een bier wat in vaten zit, daar zit helemaal nog een druk op. Hè? Oh. Je wordt er wat van druk op gezet op het moment dat een café een vat wordt aangeslagen. Oh. En als je tegenwoordig die grote tanks hebt, zoals ze tegenwoordig in cafés gebruiken, dan komt helemaal geen koolzuur meer aan de pas, maar er wordt met lucht, met schoren, wordt dat naar boven geduwd. Oké, okay. en drink je ook veel bier? Nou, ik lust wel een potje bier. Nou, dat is wat is veel? Wat is veel? <laughs> ja. Ik mag wel een potje bier drinken, maar het is niet eh, als zwak was je veel keer niet zoveel bier drinken. Oké. Okay. Nee, duidelijk. Dankjewel, René. En wat zei je zoon dat je hem belde om uh, vijf minuten voor half vijf? Ja, ik had hem gezegd. Nee, ik had het tegen hem gezegd. Ik zei: Jongen, ik bel even op, want hij is ook aan het werk. Hij is op een maand in die fabriek aan het werk namelijk. Oh, oké. Okay. Nee, ja, pap, Pap, ik heb daar tijd voor, Heidi. Ah, maar dat is wel zoet. Je hebt het even geprobeerd en je geeft het even door. Nou, zo hoor ik het graag hoor. Dankjewel. Hoe heet je zoon? Jeroen. En vast achternaam? Jabben. Jeroen Jabben, dankjewel voor je bijdrage. En um, uh, uh, uh, René, Jabben ook bedankt. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Hoi. Hoi. <laughs> Gijs. Gijs. Gijs had ook nog een verhaal over het bier. Maar ja, dat, uh, dat krijg je als je drinkt en belt tegelijk. Dan gaat het natuurlijk helemaal mis. Want dan uh, voordat je het weet, dan uh, zet je je telefoon even in de koelkast. En zit je met je bierblikje aan je oor. En dan krijgen we natuurlijk geen contact. Dus ik bel hem heel even terug. Dus even kijken of hij nog opneemt. Of dat hij uh, onderuit gezakt naast de telefoon is gaan zitten. Biertje in de hand. Nou. Anders probeer ik ondertussen op de andere lijn Dieters even te bellen. Want die uh, is misschien ook niet meer in gesprek nu. Die is, is van de kraaien. Die belde waarom alle vogels bruine ogen hebben. Ja. Hallo, wie heb ik, heb ik nu? Heb ik nu Gijs? Met het blikje aan, aan zijn oor. Oh, gelukkig. <laughs> Hi, Astrid. Hallo, Gijs. Gezellig dat ik je even hoor. En dat ik even rechtstreeks even met jou aan de telefoon ben. Want je, ik vind het ook altijd ontzettend leuk dat je de nodige humor in... Uh, de uitzending uh, als uh, extra sausje er doorheen gooit. Vind ik altijd wel heel mooi. Uh, dat gaat puur per ongeluk. Ja, maar dat vind ik altijd wel mooi. Het <laughs> ja, zijn rechte bananen van een ander merk. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Is wel zo trouwens. Ja, die vrachtwagenchauffeur die, die dacht ook okay, in dat hij het bij het recht heen had, hè? Ja. Ja, ja, maar zo werkt het dus niet in de brouwij hè. Oh. oh. oh. Nee. Het is namelijk zo dat, uh, dat bier wordt uh, in het blikje in, niet eens nou redelijk gespoten, dat wel. Alleen, oh. voordat het rijp is. Dus het rijpingsproces uh, wordt op gang gebracht in het blikje. Vandaar dat het dus ook niet schuimt als het uh, in de brouwerij in het, blikje, in het blikje aangebracht wordt. Nee, het wordt in het blikje gedaan en dan gaat het pas uh, gisteren rijpen. Het is in een uh, redelijk vergevoerd stadium... Maar nog niet zo ver dat het allemaal gaat schuimen. en Het wordt uh, echt met een enorme kracht uh, ingebracht in het blikje. En uh, in het blikje, uh, het eindproces uh, zet zich voort in het blikje zelf. Dus als je in die fabriek werkt... Ja, daar heb ik nooit gewerkt hoor. Maar. Nee, maar stel, en het is vrijdagmiddag, het is vrijdagmiddagborrel, dan gaat niet iedereen zo onder die, uh, onder die spuit hangen om, om het nee, bierrecht te zetten, dat is vies. Nee, dat zou niet kunnen, want het is natuurlijk ook een magazijn, die dus uh, alle, alle blikjes die dan uh, ja, gevuld worden, laten we zeggen... En die worden dus op datum uh, gecodeerd. En pas uh, als het uh, rijpingsproces gewoon gedaan is, dan mag het pas de brouwerij uit. Dan mag het pas uitgeleverd worden. Nou, nah, echt? Ja, ja. Echt? Ja, en dat gebeurt met alles ook. Uh, ten dele had die, die voorganger van mij wel gelijk dat inderdaad... Uh, als bier op fust is, dan wordt het met uh, koolzuurdruk uh, toegevoegd. Hmm. En dat is ook de reden waarom uh, dat bier dan net iets anders smaakt dan uit het flesje, hmm. uit, het, uit het blikje. En waarom ben jij een uh, bierdeskundige? Nou, ik ben helemaal geen deskundige. Nou. Maar het is gewoon een logische gang van zaken. Nee, dat is niet waar. Je kunt, nee, je kunt niet zeggen van dit weet ik omdat het een logische gang van zaken is. Nou, omdat uh, ik met mijn ...in de toentertijd zelf ook bier gemaakt hebben. Oh, ja. je, je, je kent het wel, je, yeah. je koopt bij zo'n reformwinkel zo'n zo blik met de wort erin. Eh, dus alle extracten daarin, uh, de gist en de hoop en uh, eh, de roebop. Het hele spul erin... En dan ga je dan met aanmengen met water en met suiker en met uh, enzovoort, enzovoort enzovoort. En als dan uh, op het, de omschrijving staat van uh, pas dan mag je het bottelen. En uh, een minimale hoeveelheid suiker, nagelang de hoeveelheid bier wat je dus wil maken. Mm -hmm. Dan pas toevoegen en dan pas uh, bottelen. En ja, toen we dus aan het bottelen waren schuimde het nog echt niet hoor. o oh. Het gaat pas schuimen als die gisting verder nog in een verder stadium op gang komt. En die, die gisting die uh, vindt plaats in of het flesje, of het blikje, of de fust, of uh, whatever. Oké. Okay. He, dus uh, Het is niet zo dat uh, bij de brouwerij een paar seconden uh, nodig is om dat blikje met het uh, bier, dus het, het eindstadium bier, uh, gevuld gaat worden, want dat kost veel te veel tijd. Maar er gaan ongeveer een, een, een 30, 40 blikjes van de band per seconde, ongeveer. Dus dat gaat razendsnel. <laughs> dat gaat heel enorm snel. Dus dat is dat. Als dat met uh, bier gedaan zou worden wat helemaal klaar is, dan zou dat veel te veel tijd kosten. Okay. Dus de rijping gebeurt, uh, vindt gewoon plaats in of uh, in, in welke verpakking dan ook, of het blikje, of het flesje, of het rust. Het is, uh, het is volstrekt duidelijk. Ik ben blij dat het... En even dat een het, uh, tipje, ja. het gebeurt ook wel eens dat, uh, dat mensen een, een, een blikje bier open willen trekken en ineens houden ze het, het, het lipje of het oogje in de hand. Ja. Ja, nou, wat, wat nu gedaan? Wat nu gedaan? Nou, het is dus zo dat uh, bij het lipje uh, zit er een verdunning, waardoor je dus het lipje open gewoon makkelijk uh, naar beneden laat, uh, kunt laten gaan. Maar als dat niet lukt, dan zit er aan de randen ook een, een verdunning, zodat je als je het blikje gewoon met rust laat, hè, dus niet uh, allerlei paniektoestanden, dan komt die koolzuur natuurlijk in beweging. Ja. Dus als je het blikje zou openmaken, dan komt er ja. nog een opschuim. Rustig blijven. Rustig blijven en gewoon, gewoon een blik, gewoon een blik ja. openen nemen en die ja. zet je op de rand en die draait gewoon een keertje rond. En uh, dan is het, het dekseltje er ook af, want in die naad... Ja. Tussen de rand en het dekseltje daar zit ook nog een verdunning. Dus oh. dan kun je makkelijk een blik open en opzetten. En dan kun je hem makkelijk open krijgen. Je... Maar dan moet je wel even overgieten in een glas, want anders snij je je bovenlip de... open aan het verbind. Ja, tuben. nee, precies. Dan kun je hem dus gewoon overgieten in een glas. En dan hm. is er niks meer aan de hand. Dankjewel. Ja? Ja. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Oké, okay, bedankt. Ja, jij bedankt. Ja, jij ook. Nee, jij bedankt. Ik vond het heerlijk om met jou even, gewoon even aan de babbel te zijn. Ja, nou, doen we nog een keer. Oké. Okay. Dag. Hoi, hoi. Hoi. hoi. Van Morrison ga ik draaien met Stop Drinking. MUZIEK Hallo. Goedemorgen. Hoe gaat het met jou? Goed. Nou, gelukkig. Je klinkt ja. een beetje zo van, uh, nou, gaat je niks aan. Zo klinkt het een beetje. Nee, nee, maar dat geeft, ja, tuurlijk. Het <laughs> zit natuurlijk nooit zonder problemen. En die zijn er ook wel. Oh. Maar ik bel vanmorgen. Ik wou de radio horen vanmorgen om vier uur, want ik ga binnenkort naar Kairo, hoe de zaak er daar staat. Ik dacht, ben nou wel benieuwd. Wacht even, goed, wat even ga je? Nee, even nog een keer, want ik versta je heel slecht. Oké, okay. nou ik heb een, een, een, een reisje geboekt naar, naar Cairo. Oh. En ik wilde wel weten om vier uur, en was, ik was net wakker en dan wilde ik horen hoe de, hoe de zaak er daarvoor stond. <laughs> even kijken nou, hoe het in Cairo is. <laughs> ja, maar goed, uh, en toen hoorde ik op het eind van, de, van, de, van, het, van het nieuws de Radio Gelderland over, de, over de, een liter lucht, maar dat aanweegt. Ja. Nou, ik heb vroeger in, uh, in de centrales gewerkt met drukken, met gas en stoom... Uh, diverse dingen in een technisch bedrijf in Hengelo over en sinds jaren mijn mensen scheikunde geweest, maar nou, met pensioen. Oh. Ik heb van alles al gedaan. Ja. Maar uh, ik, ik dacht, ik hoor het al uh, eventjes aan. Ik dacht, dan nou ren ik even naar mijn kamertje toe, heb ik, heb ik nog wat boekwerkers staan over het? Moest je het opzoeken... Ja, nou, je bent aan Manus Wensensens uh, natuurkunde geweest, scheikunde. scheikunde. Scheikunde. En je moet opzoeken hoeveel liter lucht we uh, weegt. Ja, die getallen die heb je niet meer in je hoofd zitten. Oh. Ja? Ja. Maar goed, uh, wat wilt u weten? Atmosferische lucht oh. of uh, de lucht CO2 vrij? Atmosferische lucht, wil zeggen wat je dus inademt, ja. dat weegt dan 1,2937 gram per liter. 1,2937 gram. Ja, per liter bij 76 centimeter kwikdruk. Oh ja, want dan moet je wel even de kwikdruk in de gaten ja, houden. Nou, ja. en, en de lucht CO2 vrij? CO2 vrij? Is 1,2935. Oh, dat scheelt een hoop nog. Ja, Maar nee, ja, dat als je dan weer de gaat de... variëren in de kwikdruk, dan gaat het ook weer omhoog voor de Nee, manier. maar goed dat heeft ook te maken met die gram per liter bij 0 graden Celsius. Ja. En 76 centimeter kwikdruk. Daar heb ik het in mijn boek staan hier. Verder, Verder zoek je het eruit. Ja, ja, maar heel even, hè, want hoeveel is het dan bij 25 graden Celsius? Nou, daar hebben we geen tempo van. Oh. En bij 27 kwikdruk? Uh, wat zegt u? Nee, laat maar. Ik zit flauw te doen. Ik, vind nee. het leuk. ik wil gewoon net doen alsof ik weet waar ik het over heb. Wat natuurlijk niet ja, is. Ja, nee, leuk vandaag. Leuk maar eigenlijk, kunnen we, eigenlijk is het dus zo dat, um, uh, uh, dat lucht nog wel, zeg maar, uh, 1,3 gram weegt. Ja, ja, ja. Dus 1, als 3, je een. afgerond. Ja, als je ja. Een, een, uh, een lege liter fles hebt, ja? dan, heb je de, dan weegt de fles natuurlijk iets. Ja. Maar dan moet je dan 1,3 gram aftrekken voor, uh, voor de lucht. Ja, nou, zo zou het kunnen, ja. Ja. Wat vraag me daar niet over? Ik ben al Ik moet even ik moet slapen. Ja. <laughs> maar hoe is het verder in Cairo? Nou, ik heb het niet gehoord, dus dan moet ik vanavond om half uur maar eens even voor de computer gaan zitten. Of uh, aan de televisie gaan hangen. Nee, ik zoek maar, het even voor je op. Er, hallo, het ziet er niet zo best uit. Wat wil, wil je het weer weten? Nee, nee, nee, nee. <laughs> eh, als je op vakantie gaat, eh, of, of hoe dat reisadvies wordt, straks negatief of positief reisadvies. Ja. En dat is het belangrijkste. Ja, goed, je bent, ik heb het zo gehoord. We gaan er nog een reis maken Van de We gaan naar Dam en de uh, Abu Simbo. Ik weet al. Er een heel veel reisprogramma aan vast. En, en, en dat gaan we dan doen. Ja. ja. Ja, dan moet je het natuurlijk wel even weten. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, daar ben ik wel benieuwd over. En uh, ik denk, nou, was het vierde toch kan ik het luisteren. maar even. En dan komt het uh, daar programma van... Radio Gelderland en daar, ga ik, daar kan ik ook weer wat meedoen. Maar ik wist niet dat ik daar zo lang voor wakker moest blijven. Nee, ja, sorry. Ja, maar het is. Uh, we ja, hebben natuurlijk de die... hele provincie die ons belt. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus dan, uh, dan is het ja. natuurlijk af en toe even druk. Ja. Maar ik en ben Er zijn onder... natuurlijk mensen die wakker uh, die zijn, die diensten draaien. Ja. Uh, technische diensten en ziekenhuizen, Die huizen daar natuurlijk ook wel. Ja. Als, uh, ja, goed, dat heb je. Ja, nou. dat verbaast ons ook altijd een beetje hoor. Ja, ja. ja. Op op weg en onder wat aan hem doen. hele dag 24 uur. Ja, ik zit toch wel even te kijken, want ik zie inderdaad dat in ieder geval de citytrips allemaal geschrapt zijn in van uh, een bepaalde reisorganisatie. Wat zegt u? Nou, dat de citytrips uh, inderdaad uh, naar Egypte, uh, naar Cairo, allemaal geschrapt zijn. Oh, nou ja, goed. Ik zit dus bij een reisvereniging in Doerlegen. Ja. Dan wacht ik toch wel heel af. Bij welk reisbureau hebben jullie geboekt? Nou, het is een uh, van het uh, de interkerkelijk is het hier. Oh. Uh, van diverse kerken hebben ze een reisje gemaakt voor jaren geleden en dan willen ze het nog een keer herhalen. En dan was ik toen wel van plan, maar ja, toen kwam er maar tussen voor jaren geleden door andere en, en toen moest ik het afblazen en ook het die morgen nog een keer voor. Ja. Dus nou, probeer ik het nu. Nu nog een keer. Het is wel. En dan nog, en nog hebben we dit weer. Maar wanneer zouden jullie gaan? 19 maart. Oh. Ja. Oh. Ja, ja. Nou, dat okay. komt vast wel weer goed. Het is ja. nu nog geen negatief reisadvies, nee. maar wel het advies om demonstraties en samenscholingen te mijden. Nou, ik oh, kan ja. me voorstellen dat je dat toch al van plan was. Nee, nee. Maar met dat soort dingen ga je nooit vooraan. Vijgen. Nee, precies. En ze, maar wat wel vervelend is, lijkt mij vervelend, is dat ze uh, ook ontraden om met de metro te gaan in Cairo. Oh, nee, nee, we gaan dus uitsluiten met, met, met bussen. Worden we daar vervoerd? Oh. Of naar nou, de tempeltjes, tempeltjes in, tempeltjes uit. Ja. piramides bekijken en, nou oh, ja, goed. En uh, ja, in comfortverband gaan reizen. En dat is het dan. Het is wel wat. Want dan kun je later wel zeggen... ik weet nog met de revolutie van 2011 toen waren wij er. 2011? Ja. Welke revolutie was dat dan? Nou, die komt nog. <laughs> nee, ik hoop dat het 17 maart allemaal wat rustiger is. Maar er uh, uh, hecht me geen waarde aan verder wat ik allemaal zit op te zoeken hier. Maar hartelijk dank. Ik ben eruit wat de lucht weegt. En daar was het toch allemaal een beetje wat ik heb opgenoemd? Ja, dat weet ik toch niet? Nee, ja, dat, ja dan dat dan zou dan het zou wat zijn als ik ook nog iedereen moest gaan lopen controleren. Nee nou, hoor. Nee, maar goed, <laughs> <gaan jullie> de <laughs> de vraag, als je de vraag stelt op meneer, het antwoord dan ben je naast op de tafel heb liggen. Nee, ik, uh, ik uh, ja, Hallo? het klopt. Ik heb het even gedubbelcheckt, het klopt. Ja? Ja. Goed zo, nou, prima dan. Heel goed gedaan Gerard. Ja, oké. Okay. Namens heel geldland bedankt. Een gratis voetreis naar Cairo? Of, uh... Ja hoor, ja. <laughs> Goeied. nacht. Nee. Ja. En, en we een wel, goede nacht rust, okay. hè. Dag. Okay. Nou, Goedemorgen, dag. dag. 0800 -1 -1 -1 is het telefoonnummer uh, al hier. Um, Leo? Ja? goeie nacht. Ja. ja, ik hoorde het hele gesprek. En, oh. uh, uh, ten eerste leuk weer eens een keertje te horen. Je bent lang weg geweest. Nee hoor. Nou ja, dat was, vroeger was het uh, de nachtwacht en dat is weg geweest, maar het is nee, De nachtdienst. De nachtdienst, ja, ja. Vroeger heet het nog anders in het begin. Ja, toen, toen heette het avond... Afro-surface salon. Het heette het afro ja. ja. salon en de, allemaal van de verschillende avonden. Is het is de maandag geweest, de zondag geloof ik, de zaterdag Ja. ja. en een hoop presentatoren. Ja. En toen is het een beetje doodgebloed. Uh, ja, een paar maanden geleden ontdekte ik het op een uh, donderdagavond. Goed, hè? Ja, een uh, oude, oude formule met een nieuwe naam. En een ja. uh, oude bekende presentator. Ja, dat is een mooie samenvatting, ja, en, Leo. Uh, ja, dat is goed om het weer even te horen. <laughs> uh, uh, wat, uh, de vraag van de lucht, lucht betreft. Ja. Ik geloof dat mijn voorganger een decimale fout maakt. Oh jee. En, uh, ik heb geleerd dat een liter of een kubieke meter lucht weegt 1,225 kilogram oh. per kubieke meter, kubieke meter ja, bij uh, 15 graden Celsius op 45 graden noorderbreedte bij een luchtdruk van 1013 mm op zeeniveau. Uh, niveau. Ja, dat zie je. Maar dan zit je met die kweekdruk. Ja, het, uh, ja. Ja, de, de, de, de luchtdruk heeft er invloed op. Maar want je zegt 1,... dat is, dat is Dit is de, wat in de, in de luchtvaart de standaard atmosfeer wordt genoemd. Maar je zegt 1,225 milligram, maar het nee, is 1,225 nee, gram. kilogram per kubieke meter. Uh, een kubieke meter vervalt uh, 10.000 liter lucht. Oh. Dus uh, uh, de halve weegt een liter lucht, dus... Uh, Ongeveer uh, uh, een tiende gram, iets meer dan een tiende gram. Dus 0,1225 gram voor een liter lucht. Oh, maar dan zitten we inderdaad een, heel, een hele komma te ver. Ja, dat is een oh. kommetje, kommetje opschuiven. Nou, ah, dat klinkt al wel logischer. Ja. En, uh, okay. Ja, ik heb toevallig afgelopen daar nog even geciteerd uh, het verhaal van als de Eiffeltoren in de cilinder zou passen, dan zou de hoeveelheid lucht in die cilinder meer wegen als de staalconstructie zelf. Echt? Ja, dat is een oh. klassiek voorbeeld. En, uh, Hoe kan dat nou? Nou ja, als je dus uh, een, een, een grote cilindrische fles zou hebben waar de Eiffeltoren in zou passen, dan zou de hoeveelheid lucht in die, in die, in die, in die cilinder meer wegen als de hele staalconstructie. Hoe kan dat nou? Ja, nou ja, het, uh, dat is het gegeven. Dus die uh, oh. IVA heeft uh, een, een bijzonder, uh, relatief bijzonder lichte constructie gemaakt. Oh ja, dat zal dan inderdaad zijn. Nee, ja, het is uh, uh, volgens mij hiermee de vraag dan toch beantwoord. Ja, en uh, bijvoorbeeld bij de duikers die uh, met perslucht weggaan en, ja. en de brandweer, die controleren de vulling door hem te wegen. Dus als je uh, ja, dan kun je natuurlijk, ja, ja, dat kan als je weet hoeveel van het werkt. Een flesje van, weet ik veel, 20 liter. Als je daar uh, 200 bar in pompt, dan uh, heb je dus uh, 200 keer uh, het, het gewicht aan de lucht. En, uh, nou, dat is uh, vrij, een goede weegschaal is dat goed te wegen. Dus dan kun je de vullingsgraad van de, van de fles controleren. Dus, nou, goed, uh, uh, Leo. Ja, ik... Uh, Even een grappige vraag waar het antwoord grap voor handen was. Kijk, en zo hebben we ze graag. Ja. Ik ga nog eens even alle vragen doornemen, want uh, dan hopen we ze vannacht allemaal nog te ja. kunnen beantwoorden. Maar je hebt weer, je hebt weer prima bijgedragen. Dankjewel ja. daarvoor. Ja, ik vond het weer weer. Nou goed, tot de volgende keer, dan. Tot de volgende keer, Leo. Ja, goed, Dag. Ja, dat betekent uh, dat de vraag wat weegt een liter lucht uh, is, uh, is uh, beantwoord. Hebben we toch nog wel wat vragen openstaan, hoor. Zoals uh, waarom hebben vogels, of de meeste vogels, bruine ogen? En is dat eigenlijk wel zo? 0801121. En uh, Gert wil graag weten waar Henk uh, van de Velden uithangt. De zeezeiler. 0801121. En Nelly wil heel graag alles over vitamine weten... Wat zijn dat precies voor dingen? Hoe zien ze eruit? En hoe haal je ze ergens uit of doe je ze ergens in? 0800-1121. En dat orgaan van Jacobson, daar hadden we nog steeds die, die, die vraag over. over uh, het is een soort, uh, soort reukorgaan bij reptielen, slangen. En uh, de vraag was nog eventjes wie uh, Jacobson was. Nou, Ik kreeg een mailtje. Van uh, Marco Meijer, dank daarvoor Marco. Die schrijft: uh, Het was. Oh, oh, oh. Nou klik ik net weer even aan iets aan waardoor het wegvalt. Dus dan moet ik eventjes weer inloggen, want anders kan ik mijn eigen mail niet lezen. Maar um, hij schreef in ieder geval dat het een. Uh, volgens mij een Deense bioloog was en die heette Ludwig, Ludwig Jacobson. Het was de Deense chirurg Ludwig Jacobson... die het orgaan zo'n 200 jaar geleden voor het eerst ontdekte. Het is toch ongelooflijk. En toen waren er in 1991 nog twee onderzoekers... een plastisch chirurg en een microscopist... die uh, uiteindelijk uh, na experimenten ook bij mensen ontdekte... dat die ook zo'n uh, zo orgaan hadden. Nou, zijn we dat, wat dat betreft ook weer helemaal bij. Hoop ik dat er nog mensen bellen over uh, vitamine en over uh, vogels... En en over de Roma-tradities, wat de traditie is uh, bij een huwelijk... en of iemand weet waar Henk van de Velden de zeezeilen uithangt. 0801121. gaan we luisteren naar een, uh, een liedje. Dat is een, uh, een uitvoering van een liedje van Gerard van Maasakkers... door uh, Isaline Kalistar. En het liedje heet, naar aanleiding van het luchtverhaal... De lucht zit nog vol dagen. Van de lucht is het nog voor. Want de vrouw in soorten. De een leeft zijn leven altijd in de zon, maar bij een ander wil het niet vlotten. Geeft het al op voordat hij. Die bergen verzetten, die geven niet op. Nee, ze gaan nog een keer. Oh, de crypto is trouwens al lang al opgelost hoor. Daar hoef je niet meer over te bellen naar 0800 1121. Wel als je een antwoord weet op een van de vragen die nog open staat. En straks hoor je het antwoord op die crypto. De opgave was in ieder geval onrustig, kind in een bubbelbad. En de oplossing moest bestaan uit negen letters. Um, eens even kijken, André. Ja, nee, niet André. Oh, ik weet niet meer hoe je heet. Hallo, hoe heet je? Oh, sorry Bert. Ja, ik, was, ik zat weer even niet op te letten. Sorry. Bert, waar nou, belde je heb... over? Nou, over de vitamine. Ik ben namelijk een ah. specialist geweest. Ik kan er over mee praten. Ik heb er veel over gelezen. Dus over de scheikundige machines in het lichaam. Er uh, zijn onderwerp in twee groepen in wetgeoplastwaarden, de in wet A, D, E en K. En in waren B-complex en C. Ik uh, onderbreek je heel even, want de, de lijn is niet heel verstaanbaar. Ja. Dus ga even kijken of we er iets aan kunnen doen. Uh, in ja. ieder geval helpt het als je uh, uh, iets dichter in de horen praat? Ja. Ja, dat scheelt al een hoop. Ja. En dan proberen we, ja. proberen we het nog heel even, want je kunt, wat ik eruit op kon maken was iets met water oplosbaar en dat je weet wat vitamines zijn. Kun je nog één keer beginnen? Ja, het zijn dus stoffen die samenwerken met de, de enzymen en met van, de, van de cel. Ja, het is heel moeilijk uit te leggen. Uh, uh, een teveel aanzieting is, of te weinig aanzieting is schadelijk, maar teveel kan ook schadelijk zijn. In het wet A, en K, krijg je vrij snel een teveel van. Vooral in A, D en K, die zijn dus in wet En daar, vrij snel teveel. B en C, weken op het niet zo snel. Die zijn in water die plas je dus uit. Dus het is ook niet zo'n hoge grote C in te nemen, want als je teveel neemt, dan krijg je zo'n rebound effect. Oh, meken. Bert. Dan... Bert? Ja? ja, het spijt me heel erg. Maar het is de, de lijn is gewoon zo verschrikkelijk slecht. dat we je eigenlijk niet echt kunnen volgen. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Ik heb een mobiele telefoon. Dus ik zeg, uh... ja. slecht verstaanbaar. Nee, dat, uh, dat is, uh, in dit geval wil het niet echt werken. Dus het spijt me. Ik, uh, uh, ik, ik ga kijken of we er iets aan kunnen doen. Maar uh, voorlopig uh, beschouw ik de vitaminevraag helaas nog niet als uh, opgelost. Maar ja, bedankt heb, voor het bellen in ieder geval. Dus... Ja. Nou, misschien, misschien een volgende keer, dankjewel. Oké, okay, daar. Ja, want het, het, het, daar kunnen we heel lang over blijven proberen. We kunnen beter even doorgaan, want we hebben nog maar zo'n drie minuten in dit uur. En we willen natuurlijk ook de crypto oplossen. Gelukkig is daar Irma. Hallo. Ah, kijk. De helderheid. <lacht> <lacht> Heerlijk. Uh, Irma. Ja. Jij hoort een crypto voorbij komen op de radio. En je denkt, ja. die is te makkelijk. Nou ja, ik snap er nooit iets van, van, kri van ik, Nee, daar snap ik echt nooit iets van. En nu dacht ik: wolwater. Nou, en het is nog goed ook. Nou, ongelooflijk. Een onrustig kind in een bubbelbad, dat is een wolwater. Ja, ja. ja, ja. grappig. Ja, het was gewoon te simpel. Ja, ik denk het. Ja, <laughs> Zelfs ik kan het dus. Maar dat is ook wel eens een keer leuk. Ja, inderdaad. Dan kun je... Ik heb ook nog nooit gebeld in dat programma, ik hoor het af en toe is. Ja. En nu leef ik eigenlijk te wachten op de geboorte van uh, nou ja, een kleinkind. Echt? Ja. Oh, en, wat spannend. Uh, nou ja, mijn man is uh, naar het andere kleinkind toe om uh, nou ja, daarbij te zijn. En mijn yeah. dochter is naar het ziekenhuis. Oh. Dus ja, ik lig wakker en uh, ik denk, nou, even de radio aan en dan hoor ik je. En dan denk ik, nou, wel een keer. Ja, en dan win je dus op de, op de dag dat je kleinkind geboren wordt... Ja. win je ook nog eens even een willekeurig boek dat we nog op de redactie hebben liggen... dat we in een envelop gaan doen en naar je opsturen. Nou, geweldig. Nou, mooi, hè? Dat is, dat is uh, leuk. Meer geluk kun je <laughs> niet hebben. Maar even, want hoe laat is je dochter naar het ziekenhuis gegaan? Um, kwart voor vier Oh, oh, dus. Oh, dat kan nog zo verschrikkelijk lang duren. Ja, ja, ja. Maar het is dus, de tweede, hè? dus dat gaat wat rapper. Ja, dat hopen we maar. Hè. <laughs> en wat ja. is het eerste kleinkind? Eerste kleinkind is een jongetje. Ja. En die is bijna drie. Oh, wat mooi, dus er komt ja. er nog eentje achteraan. Ja. En ben je ook nog zo'n oppasoma? oma? Uh, nee, helemaal niet eigenlijk. Oh, waarom nee. niet? Nee. De kleintjes gaan uh, tenminste uh, de eerste, zeg maar die gaat ja. uh, naar, naar een oppas en een kinderopvang. En uh, ik ben altijd druk met mijn hondjes ook. Ik heb twee hondjes, dus dan denk ik, ja, hoe moet ik dat combineren? En ja, zo'n hele kleine kiezer, ik vind het wel leuk, maar ook een beetje op afstand. Ja. Ik ben er wel gek mee hoor, maar ja. uh, toch een beetje. Nou, ja. maar dit moment van vandaag, dat lijkt me wel weer spannend. Dat ja, je dat eigenlijk aan het spannend. afwachten bent uh, of het ja. nog... Uh, nou of het nog, het gaat sowieso geboren worden. Maar dat kan ja. met een beetje pech nog dagen duren. Maar nou, het is niet te hopen voor. Nee, maar is ze naar het ziekenhuis? Oh, ik ga ja, niet om het ziekenhuis? Nee, maar ik wou vragen omdat het moet of omdat ze het wilden. Maar ik denk, ik ga ook allemaal niet wat dat soort persoonlijke vragen op de radio stellen. Uh... Want dan gaat niemand wat aan, toch? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee goed. Nee. Nou, ik ben wel heel benieuwd. Ik hoop dat je snel een telefoontje krijgt... dat je weer een uh, kleindochter of kleinzoon erbij hebt. Ja. En uh, denk je dat je nog kunt slapen of... Uh... Nou, ik denk het niet hoor. Nee, hè? Ik lig zelf ook te woelen. Ja, je bent zelf ook een beetje een wolwater. Ja, precies. Nou, Bedankt dat je de goede oplossing even hebt doorgegeven. De prijs komt binnenkort bij je in de brievenbus. Hartstikke leuk. En heel veel geluk met de nieuwe kleine. Gaat lukken. Oké, okay, dag helemaal. Fijne uitzending. Ja, okay. dag. dag. Ja, en die fijne uitzending kan het alleen worden als jij belt met vragen... maar ook met antwoorden. Want uh, nou ja, het vitamineverhaal, dat lukte net niet helemaal met uh, Bert of Bart. Ik ben het alweer vergeten. Maar uh, in ieder geval, mocht je daar meer over weten... bel dan even naar 0800 1121 Over vogels, waarom en of die bruine ogen hebben... en hoe het zit met de huwelijkse tradities bij de rood...